1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Italië zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen... meldt het Italiaanse persbureau ANSA op basis van de brandweer. Bij Avellino, zo'n 60 kilometer ten oosten van Napels... stortte een bus van een viaduct 30 meter naar beneden. Tientallen mensen raakten gewond. Voordat die naar beneden stortte... ramde de bus een aantal auto's die aan het afremmen waren. De bus vervoerde zo'n 40 mensen die terugkwamen van een bedevaart...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 Het weer, vannacht kans op een bui, het koelt af tot een graad of 16. Overdag zonnige perioden en wolken en ook kans op een bui. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne, Jan Roos en Leo Driessen. Uh, welkom terug bij Echte Jannen, de radio van Poont. En ik ben dus Jan Roos. En ik niet. Nee, dat klopt. Jij bent nee, uh, Leo niet. Driesen trouwens. En die ik andere is dus Frits Baart. Hij in ieder geval belt uh, heb je op EchteJannen.nl. En De eerste op Twitter is natuurlijk uh, Echte Jannen. Ik je kan straks... Wel uh... nou, mooi, Hans door mijn naam weer. Dat deed hij in de jaren tachtig ook al, Jan, uh, toen ik bij Langs de Lijn werkte. Leo Driesen. Heel ja, mooi. Mooi stem Hoogdor. heeft die Hans ook begonnen bij de ziekeomroep Radio Lucas. Radio Lucas, op de tweede lijn, lijn, lijn. Ik heb af en toe het gevoel dat ik aan het slapen ben... en dat ik heel erg wakker moet worden uit deze vreselijke nachtmari... waar en ik ben terechtgekomen. Daar alleen al wilde je vroeger niet ziek zijn. Ja. Godzame kruiken hier En hoe was de tapte melk? Ga nou eens eventjes op, man. We gingen gewoon oh, Maar die zieke toeren zijn er We wel luisteren. We ja, zo ja. een oortje in het oor. En bloembollen, ja. hoe, heet dat, hoe smaakt dat? Houd de wiel onder je fiets. Jezus. Nou, en wat er geleuter uh, gaat er ook niet door. Nee, want ik gaat, heb geen, nee jullie geen mogen zin niet meer bellen. Mee, nee, ik heb geen zin meer Nooit in meer. Wel, wat voor luisteraarsinteractie dan ook. Dus, dus wat er geleuter de gaat ook niet door. De goeie moeten maar onder de... Ja, nou en ik zeg het vertellen... Ze zijn ook wel de, goeie hoor. Nou, eigenlijk belde, 80% die belt is idioot. Ja. Maar, maar goed, Goh. dus daar kappen we mee. Dat misschien de... moet je daar ook eens een uh, onderzoek doen naar luisteren publiek. Ja is. natuurlijk wel Leo, maar ik, uh, ik, ik, ik stop er gewoon mee. Want ik heb er gewoon geen zin in dat, dat, dat, dat idioten Ben je die... vaak uitgescholden door de telefoon? Ja, ik word jammer. altijd uitgescholden uit de telefoon. Maar het ligt misschien een beetje aan de toon. Oh, zo Leo, het ligt aan mijn die, toon! Misschien wel, ja, ja. ik kan natuurlijk ook wel lekker die veilige pvda moed van jou overnemen. Op oh, je, goed. ik ben sinds een half uur uh, PvdA af, want dat verhaal van Frits was juist van die... Uh, uh, hoe heet die man? <laughs> Ahmet Taleb? Nee? <laughs> <Abed laughs> nee? maar Marcouch. Nee, maar dat pik niet. We gaan het wel even over politiek. Want dat Rutte 2 er een puinhoop voor maakt, dat is natuurlijk voor iedereen duidelijk. Maar toch vragen we het even aan onze hoofdgast van vanavond, Frits Barend. Frits, maakt Rutte 2 er nou een op van of niet? Is staat frist? Ja, frist? Het vervelende is dat ik denk dat geen andere regering het beter of slechter zou doen. Nou, Juist ik, tijd voor de nuance, maar meneer ik, Roos. Nee, wat ik. Ja. in zwak, je broekje, meneer driezen Wat ik heel zwak vind van een regering met een VVD'er uh, als premier. Dat ze niet veel meer de economie stimuleren. Bijvoorbeeld het Feyenoordstadion. Maar hoe zou het nou komen dat, dat hij zo knijpt en knijpt en knijpt? Bezuinig, dan... bezuinig, bezuinigen. Bezuinig, ja, je waarom, maakt waarom, al, waarom, alleen, waarom, alleen maar banger, banger, banger. Ik begrijp niet dat je niet projecten start en dat je niet veel meer investeert in projecten. Bosbaan, en dan maar wat aanleggen. grote tekort, op de begroting. Maar fijnootstadion bouwen. 305 miljoen, hoeveel mensen? Ik zou wel eens uitgeven willen zien hoeveel mensen daardoor werk hebben. Een nieuw Tialf, een nieuw uh, Almere, dat, dat ijsstadion. Wegen bouwen, huizen bouwen, ziekenhuizen bouwen. En zorg inderdaad dat het onderwijs. Bezuinig nooit op het onderwijs. Dat is de basis voor je economie. En ik geloof zelfs dat je iedere gulden die je in het onderwijs investeert, betaalt zich driedubbel terug. Maar je bent dus, dus ongelooflijk dat je het die allemaal dingen die allemaal zo logisch klinken Want ik hoor steeds meer economen zeggen hoe ja. moeten het niet plezier moeten dit Ja, ik niet vind doen? het onbegrijpelijk. En, en Jan jij, jij zegt eh, serieus jij zegt Brussel moet van Brussel En daarom doet Rutte dat. Ja, natuurlijk. Het nee, het te, moet te van simpel, Brussel, nee, dat nee, is helemaal niet simpel. Je moet dit, dit, Rustig, dat begon, is kort, nee, maar moet dachten 2.8. Ja, en daarvoor moet je dus enorm bezuinigen, dan mag je dus niet meer uitgeven. Het is zo simpel. Ik geloof zeer in Europa, want dankzij Europa hebben we vanaf 45 vrede hoe je het ook bent of keert en dat zullen we, we misschien economisch inviteren. iets minder hebben. Maar vrede vind ik ook heel belangrijk. Ja. En ik heb ook een gevoel dat we voorlopig vrede houden. Maar te dat, te dat, de de vrede vrede. dat komt door Brussel. Dus door een centrum die geld op in te maken met vrede dat komt door Europa. Dat we het eens zijn geworden van Duitsland tot Spanje. Van Italië tot Engeland. Dat, ja. dat we het eens zijn geworden dat we niet meer de dingen maar moeten dat, met, de, met de oorlog. met de kolen en staalunie hadden we toch gewoon kunnen maar ja, ophouden Dat is het begin. Dat we kunnen Nee, maar dat is het begin geweest. En we moeten ook niet oppassen dat we Europa niet te groot maken... met landen waar ze nog niet toe zijn aan uh, nee, dat, te worden. Maar dat geleuter dat, dat, dat de vrede daarvan Nee, maar komt goed, dan moet, niks, ja, dan, dan, moet dan moet Rutte 2 weg Keurverkiezingen. verkiezingen. En dan? Nee, nee Krijg... Rutte 2 moet niet weg, maar Rutte 2 nee. moet zelf inzien... dat je moet gaan investeren, dat je moet geld durven uitgeven. Mag en niet Brussel? Brussel. Moet, ja, Brussel moet inzien dat het begrotingsrecord dus de dood is voor de economie. En dus de dood voor de mensen, want daar maak je de mensen banger mee. Maar stel nou dat... Ja, en ik ja, begrijp het niet, ik bedoel, ik ben geen econoom... maar een, een kind kan dit toch bedenken? Nou, Keynes, die zegt dus, uh, je moet uitgeven het. Echt gaat. Ja, nou, Keynes, ja, goed. Keynes is inderdaad, een heb ik ook wel eens van, die oude nee, buiten van Nottingham een, ik, Forest. Maar, dat dacht ik, ja. Ja, ik, heb nog nooit Forest. een econoom gehoord die het goed voorspelde, wel die het goed kon uitleggen achteraf. Nee, ja, dat heb ik ook bij je net als bankiers. Ah, maar dus hij zegt, uh, Rutte 2 moet blijven zitten, alleen Rutte moet beter zijn best Nee, maar het doen. maakt geen zak uit of naar Rutte 2 komt, of het wordt Roemer 3 of Dijsselbloem 4... Of uh, het maakt allemaal niks uit. kader, 2. Vrees ik. Maar goed, als je naar de peilingen kijkt, dan staan twee partijen uh, bovenaan. Dat is de SP en de PVV. maar dat is ja. altijd. Maar, maar de, ja, we, we, kunnen die we, dan, we, dan we, wat doen? Nee, de nee. polariseerde helpt toch niet? Nee, ik vraag het toch aan Frits? Oh ja. Kunnen ja, die nou, toch geef wat doen, jij mij antwoord is. Ik, uh, het, kijk, het zijn extreme partijen. Maar in, in beide partijen zitten heus wel uh, punten in die, het, uh, die de moeite waard zijn. Maar je moet geen extreem op dit moment hebben aan de macht. Daar heb nee, ik ook geen voorstander. Maar aan. het gezapige midden, dan, dat helpt ook niet helemaal. Nee, maar dat en we jouw schreeuw ook niet. Toen we dit, midden, toen we dit middenkabinet kregen, Roeg. had ik er nog wel vertrouwen in. Maar het vertrouwen neemt wel af doordat ze zich zo laten leiden door bezuinigingen. En een zakenkabinet? Het gewoon partijen ja. aan de kant schuiven... en wat slimme mensen neerzetten. Ik noem Juist. hem bijvoorbeeld een Leo Driesen. Nou, het lijkt me geen slecht idee. Leo Driesen erin? Het lijkt me geen slecht Ach, idee. Alsjeblieft. Een beetje lachen moet ook nog wel. kunnen. Ja, een kunnen. beetje lachen. Ja, dat is leuk voor de, voor de maar gezellige... Nog, op... Ik zeg dus gezondheidszorg ja, en onderwijs... mag je nooit bezuinigen. Nee, dat klopt. Maar als die dingen allemaal zo simpel zijn... en iedereen, ja, aan de de kon, niet. iedereen die aan de kant staat... weet allemaal... Uh, het moet allemaal één kant uit, we moeten het niet meer bezuinigen, we moeten het onderwijs. We moeten dat, dat, dat, en ze doen het niet. Nee, ik, is er het een goede premier trouwens? De manier waarop hij zich uh, presenteert. Ja, ik vind het wel een grappige premier. Ja. Ik, vind het wel, ik hou van grappig. Een, ja. Wat hebben we nou een grappige premier nodig? Dat ja. is de vraag helemaal niet. Ik vind hem dus wel een prettige premier. Ja. Ik vind hem geen. Uh, hij komt op mij niet vervelend onsympathiek over. Zit er al een pornofilter bij jou op je computer of zo? Leo, dat je zo uh, pissig bent. Laat Frist even anders geven. Maar ik Heb moet je, je last je zeggen, van ik... een hormoon of zo? Ik ben blij dat ik op dit moment geen politicus ben, hoewel aan de andere kant zou ik het best wel leuk vinden om gewoon. Maar Voor welke dacht... partij? Uh, geen idee, voor mijn eigen partij. Je stemt uh, toch wel op een partij? Ja, ik stem altijd. Natuurlijk stem ik altijd. Ja. Op welke partij? Nou, dat is inderdaad uitgekomen wat ik inderdaad niet graag. Gedacht... Ik ben altijd een Partij van de Arbeidman geweest. Links-links, wat midden. En uh, ik laat mij ook een beetje leiden door hoe ze tegenover Israël staan. En ik vertrouw de Partij van Arbeid ten opzichte van Israël niet meer. En oh, ik ben niet de enige he, die bij de Partij van Arbeid het is. Je, uh, Eddie Testal, Juri Albrecht, er zijn meerdere... die uh, echt wel partij Ik van vertrouw het helemaal nergens ne in. En dus die, is Israël, die Partij van Arbeid niet meer vertrouwen met ten opzichte van Israël. De dat de vind ik heel, van, heel, heel gevaarlijk. De Partij van Arbeid heeft bij de laatste verkiezingen... toch ook een heleboel strategische stemmen gekregen. Niet stemmen vanuit het hart. Nou, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Die, die, die, die, die wapperen er net zo snel weer af als je de peilingen moet volgen. Trouwens bij de VVD ook. Zakenkabinet is de oplossing misschien? Ja, maar ik wie dan? dan? Minister Seilstra weer? Nee, nee maar ik denk dat een zakenkabinet... waar inderdaad, een, je moet wel een meerderheid in de Tweede Kamer... maar een zaak met echt mensen die er verstand van hebben. Wat is ongelooflijk, in Nederland kun je dus minister van Economische Zaken worden... terwijl je, uh, wij spreken, twee jaar MAVO hebt gehad... en de, uh, de PABO hebt gedaan en acht jaar in de Kamer hebt gezeten. Ja, het is Ja, anne die werd dat opeens. Ik denk dat je dus uh, als je minister van Economische Zaken, als je minister van Financiën wordt. Monsieur of minister van Onderwijs. je Ik bedoel van bij zaken, spreken, ja. minister van Onderwijs zou. Professor Pleij zou. minister van Onderwijs moet worden. Die weet wat gevraagd wordt voor het onderwijs. Vraag deskundigen inderdaad. op hun... En kijk Wie? niet naar de partij, maar kijk naar de deskundigen. Maar zijn ja. ook een hoop die het niet meer willen doen. vanwege het afbrandrisico en vanwege de lage salariering? De laag salariering, ja, salariering valt nou, ja. wel mee. Nou nou, nou, nou. Nee, maar, dat maar dat wel het afbrandrisico, hè? je hoeft tegenwoordig als politicus nog wel te zeggen. Je, je zou je iemand moeten hebben die echt alles van de gezondheidszorg weet... maar niet, uit, niet financieel, maar echt wat een ziekenhuis... en wat gezonde zorg nodig heeft. Die moet minister van gezondheidszorg zijn. Dat hebben we toch maar, gehad met Els Borst? Nou, dat was ook een hele goede, volgens mij. Klopt. Ja. Nou, die wist oh, wel ja. waar ze het over had. En ik zou iemand hebben die echt uit het onderwijs komt... die weet wat het onderwijs nodig heeft. Die weet wat het, het lagere onderwijs, het middelbaar onderwijs... het universitair onderwijs nodig heeft. Want onderwijs is zo waanzinnig belangrijk. Maar goed. En hey, dan moet je komen iemand die vakant van. noem ze een die paar namen. Nou, die, die meneer van de PVV die uit het onderwijs komt. Die met het golvende haar. Bertema. Ja. Dat, maar snorretje. ja ik, ik, dat is maar een snorletje. Ja, politieke uh, standpunten bevalt me niet. Uh, maar, uh, maar wat hij zegt. Uh, de manier waarop hij Dat is een man uit het onderwijs. Nou. Dus in een zakenkabinet. Your gang. Wil jij Bertema op ja. onderwijs hebben? Ja, beter dan. Uh, uh, wat er nu Nou, zit. ik was laatst op een. Uh, daar was ik zeer getroffen. Dat was de zogenaamde tvm Ledendag. En daar hebben we wat mensen geïnterviewd. En dat was meneer De Leen de Rijken van de rijke wielerploeg. Dat is een transportondernemer. En een echte ouderwetse ondernemer. En ik was zo onder de indruk van die man. Hoe die man met liefde over zijn bedrijf sprak. Met liefde over zijn beroep sprak. Met liefde over zijn personeel sprak. Zo iemand zou je in een kabinet moeten halen. En, ja. Dus een gewone ouderwetse een ouderwetse familieondernemer die met hart voor de zaak werkt. Maar de, we hebben toch op een gegeven moment zo'n minister van Economische Zaken gehad van de, van de LPF. Oh Herman he, Heinsbroek. Ja, die, die had een leuke plaatjeswinkel gehad. Ja, dus, nee, maar dat, dat is dat ook was een ondernemer. Weer, maar goed, dat was weer iemand die. Uh, Noem Ries. Patsen. die graag in grote auto's ging. Maar dit was echt ongewoon. gewoon. Nou maar... ja, goed, dat zegt toch niks over je kennis en kunde. Als je een grote auto hebt. Ik heb... Oh nee, ik heb geen grote auto. Nou, maar goed, nee, de, maar... Ik bedoel, wat ik bedoel is. er zijn. Een aantal, er zijn misschien wel drie, 400 echt geslaagde Nederlandse ondernemers... die echt een mooi bedrijf hebben opgebouwd. Ja, laten we ze... Ook die in Eindhoven, weet je het, van... Uh, Philips. Nee, nee, nee. Uh, uh, PV. Die, nee, die net net, Mitsubishi gekocht hebben. Ja, de NDL, uh, ja, die grozert. Ja. Grootert, ja. ja. Waar die, nee, die voetballers uh, ook bij familie van is. Dat zijn mensen die inderdaad bij het volgens mij hard voor de zaak hebben. Ja. En die denk ik ook hard voor Nederland kunnen Maar hebben. moeten we niet meer uh, de, uh, van die dinosaurussen. Uh, ja, de, nee, uh, uit de, de als, als uh, Lubbers als uh, kok, allemaal dat soort types. Slummen... Lubbers je die nu, nu nog nee, bovenaan de zakenkabinet? Nee, dat nee, dat nee. vraag ik toch aan nee, de Nee, de... dat God, denk oh, ik oh, niet. Dat denk ik niet. Nee, zakkenkabinet. Nee, ik denk, nee, denk ik niet. Nee. Oude zakkenkabinet, ja. Nee. Oude zakkenkabinet, ja. Nee, maar, maar laten we even van de top. Wie zou nu een zakenkabinet kunnen leiden in Nederland? Wie zou dat we dan. De uh, we... dat... Nee, ik ben een groot, voor, ik ben een groot uh, Van der Laan uh, fan van de burgemeester van Amsterdam. Ja. Ik vind een, echt een geweldige binding. Ewaard, ja. Alsof, bestuurder, Ebert van een goed Laan. bestuurder. Geweldig bestuurder intelligente man, slimme man. En denk je dat hij niet partijpolitiek gaat bedrijven? Dat doet hij in Amsterdam ook niet als burgemeester. Dat mag niemand dan. En hij durft maatregelen te nemen, hij durft tegen Ajax op te treden. Hij durft wat. Ik ben Ebert van der Laan. Ik vond dat hij heel zwak was toen met de kroning... dat oppakken van die vrouw die de demonstreerde. Dat had ik niet verwacht dat dat zou gebeuren. Maar ik ben een groot fan van Ebert van der Laan. En ik vind Lodewijk ik ook... Inderdaad, Partij van Naarbidding. Ik kan me niet voorstellen Lodewijk Asscher trots is dat een uh, fractielid van hem niet naar Israël mocht. Maar Lodewijk Asscher heb ik ook hoog zitten. Zo zijn er ook heus wel een aantal VVD'ers die het uh, kunnen. En ook bij de SP. Hou me niet opstelt er meer hoor. Nee, nou, dat moeten we niet, niet willen. Noem eens eentje van de SP dan, die erin mag zitten, Frits. Nou, nou ik vind Jan ik vind Jammer ze vind ik een uh, intelligente man. Maar die, die gaat ons toch niet de crisis uit helpen? Nee, maar ik denk dat Jan omdat ook wel inziet dat uh, een aantal dingen in zijn partij. dat je spreken 50% van je uh, salaris moet inleveren bij de partij. Dat is ook, ook achterhaald. Dat kan natuurlijk ook ja. niet meer. Dat dat nog steeds worden. bestaat. Nee, maar goed, dan heb Maar dan... Jan Marijn is wel in die druk door de wolgen. Die door. De wolgen door... <coughs> <De wolveren. laughs> Ja, die. Uh, nee, ja, goed, die is gepokt en gebazeld. En dat is een gedreven politicus. En die is ook wel. Die begrijpt ook wel hoe je dit land uh, na al die jaren beter kan maken. Oh, maar van Achterskant vond ik dat ook een zeer intelligente vrouw. Een zeer deskundige vrouw. Je, ben, je, ben je aan de drank, uh, Frits, nu? Nee, Gij, Van je, Achterskant een zeer deskundige je, vrouw destijds. Achterskant was een totaal hysterisch nee, hysterisch. nee, nee, nee, Maar nee, nou, nee, nee. je haalt dingen door en de wacht. En door de gezond. Niet, door door de kerk, op vakgebied een groot kennen. Hoe mensen functioneren als politicus, K... Ja of hoe ze vakmatig zouden kunnen zijn. Die ja. dingen haal jij nu even door elkaar. Ja, nee, precies, want dat is... Dat dat? is politica is dat ook geen combinatie. Nee, maar we hebben het toch over to zakenkabinetten? Moet je toch, dat is toch dat is wat is een politieke vrouwtje? Vrouw ja, dat is die, die, die thuisslangen in de nek als iets zegt. En die, die kwaadheid, dat is toch vreselijk. Je moet toch ook jezelf kunnen presenteren, Leo? Inderdaad, heel goed met de overwerkskabinet. En mevrouw Dupvier van de VVD vind ik ook een geweldig politicus. Ja, hartstikke leuk. Maar die loopt dan een beetje moeilijk. Geweldig politicus. Geweldig politicus. En trouwens wel dat... Uh, uh, en Loweitie, die uh, staatssecretaris van het CDA, de briefschrijver. Oh, Bleker, We're Henkie Bleker, moeten we die ja, ook oh, terughalen? <laughs> nou ja, moet het toch, moet het toch iedereen ja. moet een functie krijgen. Uh, is dit uh, land nog wel te redden, politiek gezien? Nee. Ja, Ik oh, ja, ja, ja, bedoel, uh, kijk maar om je heen, Duitsland, Frankrijk, Engeland, uh, België, elk land heeft het politiek. Uh, het komt ook door het internet, iedereen heeft toegang tot alle informatiebronnen die er zijn. Ik denk dat politiek een van de moeiste, moeilijkste vak op dit moment is. Maar komt het ook omdat iedereen tegenwoordig... We zitten natuurlijk in de, de bepaalde zelf wel uh, maatschappij. En dat iedereen precies, heeft, dat speelt heeft, ook mee. Bepaal bepaal de, de... Bepaal zelf dus de hoge pieven. Ja, die, die zoeken het wel uit. De hoge hier ja. in Den Haag, die weten het beter. Ja, vroeger was het aristocratische, archaïsche. Maar ook door het internet. Je krijgt net aan de telefoon, jij wordt bedreigd. Je hoort net wat er voor mij net gezegd wordt. Jouw kinderen moeten aan de kanker. Ik bedoel, dat... Is. Uh, het, men richt zich wat directer tot ook politici. En via het internet. Dat is ook heel goed. De democratie is daardoor veel opener en veel vrijer. Maar daardoor wordt het ook veel moeilijker. Daar ja, ben maar, ik ook van overtuigd. Wordt dat, wordt en ook dat, al die polls. Wordt, wordt dat wel weer beter? Denk en je? ik ook. Ik ben erg moe van elke week. Nee elke, nee, elke week moet ik weten de stand van de poek. Kan mij het schelen wat, waar de P Partij van Arbeid en de SP en de VVD op dit moment staan. We hebben toch geen verkiezingen. Ja, maar ook Stap.nl dus niets... dat om half twee is middags Nederland mag vertellen wat ze vinden. Ach, dat vind ik. Oh, ik kan weer geklacht. Wat vind jij eigenlijk Leo? Nee, ik vind het een belachelijk zo'n programma. Ja, ik, ja, waar? Ik, ik hou er ook niet zo van, maar goed, dat is. Ja, het lijkt me dat de schreeuwende minderheid dan de hele dag aan het woord is. En ik, heb, ik ben vast van overtuigd dat 80, 85, misschien wel 90 procent in Nederland denkt, uh, die gewoon hard werkt of hard wil werken. En al het gezeur en gezeik van, uh, van wat maar gespuit wordt in de media eigenlijk al meer dan zat is. Nou ja, wat natuurlijk ook politiek wordt in het begin door de verkiezingsdebatten scoor je goed in het verkiezingsdebat. Heb je het goede pak en heb je het goede. Dat is natuurlijk ook allemaal veel belangrijker geworden. Ja. En dat is wel jammer dat daardoor de inhoud vaak verloren gaat. De inhoud gaat verloren. Nou ja, ja je hebt gelijk ook fiets. Hey, mag ik hartelijk bedanken dat je bij ons was, bij de Echte Jan? Ja, oké. Okay. Hoe vond je het? Ik uh, vond het Film. wat kort. Ja, ja en het werd rommelig, maar dat lag niet aan mij. Dat en wat gaan jullie nou, verder doen? Zeker niet aan mij. Je, tot hoe nee, laat jullie Ja, gaan ja we ver. hebben dus alle, alle dingen eruit geflikkerd, alle, alle de quizzes. Maar quizzes. ik kan wel GBA Hilton imiteren. Oh, dat, doen we, dat doe we ook wel. Even, luister dat ik nog eventjes. Eh, Frits, eh, dankjewel dat je hier was. Okay, en uh, gaan nou, we gaan toch een volgende keer. Ja, nou een wel. Gewoon maar een plooitje. dit, hil. Nou, nou, nou, nou. Gaat wel lekker vanavond. Op vakantie gaan jullie. Hoeveel mensen luisteren. Hè? Nou, niemand meer. Followed by a rave. Fly. Son. En nu hebben ze: Holiday. Wat een kutmuziek zeg? Will and the People. Vreselijke Zo leuk. kutmuziek. Goed. Vind je het ha. leuk? Nee. Ja, lekker. Sh, echt? nou? Uh, Hier word je blij van? Nieuwe wedstrijd scha. Nou, dit noem ik dus, dit noem ik dus baggermuziek. Ja, maar jij noemt alle muziek baggermuziek nou omdat je waar. cultureel totaal niet opgevoed bent. Oh, oh je, dus je jij bent cultureel opgevoed en ik dus vind, vind jij kutmuziek van... leuk? Nou, ja. Nou, hartstikke leuk. Zon kutmuziek, krijg je, je met twee vingers? vinger... Nou, we gaan wel even sporten met Leo. Zullen we dat doen? Nou, nee. Haan we hebben heel eventjes over, over voetbal praten. Oh ja, oké, okay, goed. Wat dan? Uh, Leo. Ja, Jan? Jij hebt natuurlijk gisteren eventjes gekeken. Is Ajax de uh, winnaar die we moesten hebben van de Johan Cruijffschaal? Leo! Nou, eh... Uh, ja, ik wil er wel wat over zeggen, maar eh, misschien zijn er nog wel wat deskundiger. Maar eerst, dan, nou, oké, okay, dit... Uh, wat ik wel vond... Uh, uh, uh, Piet Keizer had het twee maanden geleden al gezegd in de krant. In zo'n oh. zeldzame interviewer. Hij zei, ja, ik ben toch regelmatig weggelopen bij Ajax. Want het is allemaal een beetje voorspelbaar en saai. En toen ging uh, Jan Joost van voor de wedstrijd aan Pierre... van Hoijdonk vragen. Gaat Leo? <laughs> die, Leo? En Pierre van Hoijdonk zegt: nou, nee hoor. Dat is het, want die was expert. Bij SBS, en dan hoef je alleen maar 'nou nee' hoor te zeggen, dat is al goed. En, uh, en, uh, maar maar toen, toen heb ik een half uur gekeken, toen ben ik weggelopen. Zo saai, voorspelbaar. Nee, bedoel, ah, Frits zei het ook al, uh, volgens mij. De, de, het is een beetje. Uh, ja, ik weet niet. Ik vind uh, weet je wel een balletje, balletje, balletje. Wat vind jij? Jij hebt ook gekeken, toch? Jan? Ja, ik heb ook gekeken naar. Nou, ik vond het. Als je het wel heel uh, makkelijk uh, die twee doelpuntjes kon maken. Ja. En dat uh, eigenlijk je dus wel uh, redelijk wordt geholpen door die eigen goal. Maar nou, dat maar ze goed. daarna ja. gewoon, gewoon prachtig mooie afmaken. Die, nee, dan, je je ziet die wedstrijd gewoon kantelen. Je weet nog gelijk zeggen, nou, nu Noem jij nou, kijk jij, ik doe je oogjes eens dicht. Ja, maar, en ik kijk jij, net, ik met mij, de binnenkant van mijn ogen, nou, ogen kijken. Ja, En kijk eens in de binnenkant van de En haal er eens een fragmentje uit van gisteren. Beschrijf mij dat Ja, ja, ja. Nou, dat was dat. Ja, ja. Daar kom ik vanuit de stadion. Uh, rechts bij de cornervlag krijgt uh, Christian Eerksen de bal. Die tikt hem een klein beetje met rechts naar voren. Die zet een ijzersterke voorzet in. En daar staat Simon de Jong en die kopt hem cross in. Dat is niet 100, te houden. de 118e minuut. Jij vraagt om een moment, ik geef een moment. En het was gewoon heel slecht uh, uh, verdedigd. Nee, Ach, okay. dat is niet te verdedigen zo'n bal. Dat was een prachtige voorzet. Oh, en, en er dat... ging trouwens wel een overtreding aan de andere kant vooraf. Dat had gewoon gefloten moeten worden, Daar er was aan de andere kant bijna een penalty voor. Als... Leo, jij vraagt, geef één mooi, dus een... mooi stukje, doe dus je ogen dicht, vertel een mooi stukje, vertel niet... een mooi stukje, en dan, ben ik dan helemaal is klaar het weer... Ja, Ben er klaar mee? Ben er klaar mee? Er is maar één ja. die we natuurlijk wel kunnen bellen over de Johan Kruischaal ja. en dat is niet Leo die ze hebben, dat is natuurlijk gewoon, nee. gewoon Johan, zel, Johan zelf. Johan zelf? Ja. Johan zelf? Ja. Hallo Johan. Uh, da dag meneer Kruijver, ik spreek met uh, Jan Roos en de Echte Janne. Uh, mijn vraag was uh, eigenlijk al nou, simpel. Ik dat het uh, politie was, was zo beroemd. Wat is er dan, politie? Daar da ben ik dus al uh, een paar dagen, dus nu was uh, bedoelen beroemer mee dus in de slag. Want uh, ik heb dus uh, vermoedens van Braak. Was zo beroemer. Van Braak? Ja, Braak. Ik heb dus uh, schaal niet. Ja. Dus, dus de schaal kwijt voor mij. Was Daarvoor uh, belde ik ook. Wat, wat vond u ervan, van de wedstrijd? Welke wedstrijd? De Johan Cruijff Schaal? Laat zomaar Dat er dus wedstrijden worden georganiseerd. Waar mijn naam dus bij staat. Dat wil dus niet zeggen dat ik daar ook maar enige bemoeienis mee heb. Behalve financieel. Laat zomaar La noemen. Die dus uh, gespeeld worden in uh, de Amsterdam Arena. Waar dus uh, voor die tijd vroeger Polder was. Laat zomaar noemen. Maar heeft u ook niet gekeken dan? Ik heb gekeken. En wat vond u ervan, die wedstrijd? Maar die daar ja, het voetbal, laat zomaar noemen. Waar heeft u dan naar gekeken? Ja, daar zou ik eens even terug moeten kijken. Dat is, weet ik allemaal niet meer. Het is uh, namelijk zo dat ik heb dus op dit moment heb ik dus een uh, onbetaalde vakantie. Die duurt dus kort, laat ik zomaar doen. En uh, dan gaan we golven. En uh, het is ook leuk om te doen, laat ik zomaar noemen. En uh, dus uh, wat dat betreft. Maar en heeft u die het, wedstrijd uh, nou gezien en bent u blij dat Ajax heeft gewonnen? Wie dus uh, op een gegeven moment uh, op mijn schaal speelt, blijkbaar, die ik dus kwijt ben, die dus niet meer in de kast heeft staan, laat zo maar roemen, zou dus kunnen zijn dat dat de landskampioen was die dus uh, speelt tegen de houden. laat zo maar roemen, uh, wie dus uh, uh, op een gegeven moment uh, dan uh, na afloop van die wedstrijd, en dat moet ik hem dus wel terug hebben. laat zo maar roemen. Ja, laten we maar ophouden over, over die schaal. Uh, wat denkt u van de aankomende nou, competitie? Dat is dus wel een uh, erfstuk. Ja, nou we gaan zoeken. Uh, wat denkt u van, van de aankomende competitie? Laten we hopen dat die dus niet erfstuk is. Nee, die dat schaal is, is dus niet. Een is uh, La <laughs> Wat grapje. noemen? Wat denkt u van de aankomende competitie? Die dus uh, bij de afscheidswedstrijd van Jaak Zwart waren dus uh, wel veel mensen. En uh, laat zo maar Dat was in het Olympisch Stadion, wat dus uh, veel steviger is. Ja, en de competitie, aankomende competitie. De comp Wat denkt u oh, van de aankomende competitie? Wie, wie wordt kampioen? En welke oproep is dit? Laat zo maar noemen. Radio 1 uh, poot. Ja, Echt Janne. Dus, uh, ja, dat lees dus maar in mijn kolom. Uh, uh, dat lees ik dus altijd, laat het dus altijd schrijven. Laat zo maar noemen. Ja, maar u kunt en toch en wel een tipje van de sluier... Moet ik u kunt toch wel even een tipje van de sluier geven, wie denkt dat kampioen gaat worden? Ik moet eerst hoe schaal terug. Nou, euh, ja. Nou, euh, nou, dank u wel voor, uh, ja. Voor uw gesprek. Laat het zo noemen. Ja, laat het zo maar noemen. Dag. Hallo. Hallo, Johan. Hallo. Nou, nou je bent wel uh, Hallo? Al een stuk wijzer geworden, Jan. Vreselijke vent. Hallo, Johan. Nou, zeg je dan wat? Dan ben ik klaar mee? Die hele generatie. Die hele generatie. Ik tek die nou, hele generatie Nou, in ieder geval. Bij hem gaat de liefde altijd door de maag. En liefst in vloeibare vorm. Bij een vrouw. Onze Martin. Hallo. Soms hoor je die dingen. Waar je dan nachtenlang van wakker kan liegen. Nou, deze week heb ik geen oog dicht gedaan. Dit keer kon ik niet slapen, omdat ik deze twee mensen continu in een verstrengeling voor mijn ogen zag. Het meest onsmakelijke beeld sinds de hond van de boeren zijn maag over mijn blote voeten legde. Sinds kort is er een showbiz koppel waar ik alleen maar Ongelooflijk om moet huilen. Het Davids, U weet wel, die voetbalkabouter. Met die moeilijke haren. Moeilijke bril. Moeilijke kop. Moeilijke gedrag. En moeilijke spraakgebrek. Heeft dus verkiezing Met... Pardon. Pardon. Die doet het dus met pardon, Ed Kardavich loopt hand in hand met met Helena Rein. Dat is die actrice. Van 2 meter 15 met dat paard in gebied. Die vrouw die ze bellen als karis van houten niet kan of wil. Halina is de grootste en langste bijactrice van dit land. Maar bij gebrek aan concurrentie zie je dat paard overal verschijnen. Zij is typisch een gansje dat denkt doordat ze die toneel speelt. Opeens een links-intellectueel is. Maar dat is hij niet. Het is een algeheel licht gewicht. Maar goed. Die lange lijst zit dus tegenwoordig met haar roomwitte blauw geaderde hout. Bovenop die kleine bruine driftkikker. Moet u dat uit voor u zien? Dat ze daar op die handen en voeten op die kleukenvloer ziet? En dat Edkartje, er staat achter maar net bij kan. Daar moet je toch niet aan denken. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat zeg je? Hij ze het ontkend. Verdieke, wat is dat toch een vreselijk mens. Ik vond het nou net een prachtstel. Nou, ja, ja, die, uh, Martin die uh, net wat standpunten in, hè? Ja, hoor, hij Hij zegt het CDA, dat werpt zich op als partij voor teleurgestelde VVD'ers. Alleen, ja, dat wil in de peilingen nog niet echt. We praten met Raymond Knops van het Christendemocratisch Appel. In het Haags geluid. Een hele goede nacht, meneer Knops. Nou, uh, een beetje rustig aan zo midden uh, de nacht, zou ik zeggen hoor. Nou, uh, broert! De de hittegolf is voorbij. We kunnen ja, weer... het is al gedonderd de afgelopen nacht, dus, uh... Ja? Uh, Meneer Krops, uh, je zou toch zeggen dat uh, de CDA uh, toch wel uh, enorm hoog in de peiling moet staan, aangezien de VVD en de PvdA er zo'n zootje van maken. Maar dat is niet waar. Uh, hoe komt dat toch? Nou, dat, uh, dat laatste, dat, uh, dat klopt helemaal. Dat ze het niet zo goed doen. Uh, nee, dat weet ik, ja, maar... maar waarom profiteren jullie ervan? Zijn jullie nog slechter? Nou, nee, wij profiteren er een heel klein beetje van, maar ja. eigenlijk veel te weinig. Ja, uh, en dat komt omdat wij natuurlijk uh, nog bezig zijn met uh, ja, toch een beetje het verwerken van het verlies uh, vanuit uh, het verleden. Puinen. Verlies. Uh. Rita Reis, heeft u het over? Nee, we hebben de afgelopen tien jaar natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid gedragen. Hè? Mensen zien natuurlijk dat wij daar ja, ook op hand spreekbaar zijn en verantwoordelijk voor zijn. Oh ja, dus, uh, ja dat kost gewoon even tijd. Ja, dus dus ik, zijn bestemd ik ga vanuit dat we na de zomer weer... Uh, weer uh, de goede kant op Nee, begrijp ik wel, maar de VVD uh, was van het vorige kabinet, ik noem een Rutte 1, uh, zeg maar de baas. Ja. Uh, en uh, ja, die heeft daarna de verkiezingen gewonnen. Dus u kunt moeilijk te zeggen, ja, maar we zaten in Rutte 1 en daarom uh, doet het zo'n pijn. Nee, maar sinds de verkiezingen, uh, waar we natuurlijk weer flink verloren hebben, ja, zijn we daar niet echt uh, bovenop getrappeld. Komt dat omdat er geen talent meer is bij het CDA? Nou, we barsten van talent. Oh. Uh, ja, ja, ik moet ik wel... rekenen, pas maar op. even mijn excuus aanbieden, want Jan stelt een beetje kort door de bocht vragen. Vind je dat? Oh, Oké. Okay. Ja. Nou, hier, hier, hier komt nu een. een directe vraag. Ja, oh. Ja. Uh, waarom is het nog steeds een zootje bij jullie dan? <laughs> nou, één, het is geen zootje. Oh. Uh, nee, dat is het niet. Alleen we staan niet zo in de peilingen. We hebben een hartstikke mooi team waarvan de helft van de fractie nieuwe mensen is, uh, dat zijn maar weinig fracties in de Tweede Kamer waar dat zo is. Dus dat betekent ook dat mensen ja, ook even de tijd nodig hebben om zich, uh, om zich weer in te werken. En tegelijkertijd zijn ja. we bezig met onze nieuwe plannen en ook de alternatieven voor, uh, ja, voor wat het kabinet uh, niet doet. Ja, maar je, je, u zei net, na de zomer hebben we alle geloof in dat het beter wordt. Uh, uh, wat is daar de reden van, dat het beter gaat worden? Wat, wat gaat u doen? Nou. Kijk, je moet eerst uh, je moet goede plannen hebben natuurlijk, maar je moet die plannen ook, uh, uh, ja, uh, je moet mensen daar warm voor kunnen krijgen. En uh, op dit moment is dus er geen behoefte aan politiek, met ah. op vakantie. Dus ik denk, na de zomer is iedereen warm en dan geloven ze ons praatje wel? Nou, nee, daar, daar gaat het niet om, of het wel of niet geloven. Maar het gaat ah, om dat, dat, wij, dat, uh, het, nou, dat wij het goed vertellen, zeg maar, en dat wij goed uitleggen wat wij voor plan zijn en dat de mensen ook gaan zien... Dat de plannen van dit kabinet om gewoon heel dramatisch zijn. En dan zijn er dus alternatieven. Daar zijn heel veel partijen in de Kamer, dus wat dat betreft wij zijn een van Ja, precies. U bent natuurlijk oud militair. Nou, zo oud deed u niet, maar wel militair geweest. En welk gevoel heeft u nou eigenlijk bij die draconische bezuiniging op het leger? Ja, vind ik vreselijk. Ja, hè hè. Een koppertje van de dag. Ja, die hadden we goed voorbereid, is Nee, ja, kijk. Er is zoveel bezuinigd de afgelopen jaren, en voor een deel hebben wij er ook aan meegewerkt, dat wij ook de afgelopen keer in ons programma hebben gezegd, uh, geen euro meer eraf. En je ziet nu dat er alweer een paar honderd miljoen van af is. En misschien is het dat nog niet eens het einde en komt er nog meer. En is dus bloedlink, ik bedoel, kijk even naar wat Noord-Korea doet, wat de Chinezen doen, wat de Russen doen. De wereld wordt alleen maar instabieler. U waarschuwing voor de communisten? Nou, het zijn niet zozeer de communisten. Het nou, Noord-Korea, China en Rusland, dat zijn het toch oud communisten. Het, het zijn toevallig oud-communisten en sommige zijn er heel erg communist. Maar het zijn vooral landen waar, eh, nou ja, waar eh, weinig orde is, waar een paar mensen baas zijn en eh, die ja, zeggen, toch dingen kunnen doen die voor ons hele volk kunnen hebben. Maar, maar meneer Knops, als wij nou een sterk leger hebben, denk je dan dat Noord-Korea denkt van nou nou, nou doe het maar eens niet meer? Nou, bij Noord-Korea speelt dat misschien net wat minder, maar bij China en Rusland speelt het zeker niet Ja, want Nederland, China Nederland, nee, en Rusland nee, het niet is niet wat het Nederland poekt wilde, in de broek hoor. van uh, Nederland. Nou, nee, ik, ik ben pas geleden geweest. Ze hebben daar heel veel militairen Maar gelukkig zitten ze daar niet allemaal op het niveau van ons. Maar er zijn er wel heel veel. Ja. En wat belangrijk is, is dat de NAVO als geheel uh, blijft investeren in defensie. En je ziet eigenlijk, op, ik geloof op Polen na dat alle landen in Europa, uh, alle NAVO-lidstaten, bezuinigen zijn. In Nederland is wat dat betreft helaas geen uitzondering. Nee, 333 miljoen extra wordt er waarschijnlijk bezuinigd. En u heeft het ja. de, de defensiepersoneel al laten weten geen enkel vertrouwen in die reorganisatie te hebben. Ja, u dus ook niet, hè? Zeg maar, naar beneden kunnen we verder. <laughs> ja, nou... Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen er geen vertrouwen in hebben. Want het is, het is jaar op jaar is het gerealiseerd. En telkens weer, uh, zegt de minister, want dit is het laatste wat eraf gaat... en dan blijkt het toch niet zo te zijn. Dus in die zin kan ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Maar ja, goed. Is er nog wel een toekomst uh, voor de krijgsmacht... Het zou heel erg zijn als het er niet meer zou zijn. Kijk, als Nederland zou zeggen: als de Nederlandse politici zouden zeggen van, nou we gaan niet meer investeren in defensie, we hebben daar geen geld meer voor over gehad. Dat is natuurlijk bloedje link. Uh, en normaal is het niet zo dat ze morgen bij ons voor de grenzen staan, maar als wij als alle Europese landen dat doen en andere landen uh, worden wel sterker en dat zie je gewoon gebeuren: 10% defensiebudgetgroei in, in Rusland en China. Als je dat jaar op jaar hebt, dan ben je binnen no time. Heb je alle uh, technologie? Uh, de Chinezen zijn bezig met een kopie van de JSF, bijvoorbeeld. Uh, de Russen zijn met allerlei nieuwe ontwikkelingen ja, maar dus U noemt de Russen nou wel steeds. Maar is, is, is, ja. dat dan, is dat dan weer een soort van vijand antwoorden voor ons? Of moeten we dat beeld ja, weer een beetje voor ogen nou, krijgen? Een beetje dreigende taal dit. Ja, dat is het ook. Omdat de Russen... Nou ja, kijk even naar wat er We zijn toch, grote, hier handel, hier we zijn toch grote handelspartners met, uh, met ze? In ja, vantage... ik denk dat ze graag van hun olie en gas af willen. Dus ja, die, die dat heeft niet zo zin om ons <laughs> aan te vallen, lijkt mij toch? Ja, maar dat noemt u wel een mooi voorbeeld. Kijk, als de Russen aan de gaskraan draaien en uh, de oliekraan... ...en ja. dan vervolgens tegen ons zeggen, u moet meer betalen, als krijgt je niks meer. Dat hebben ze natuurlijk ook bij een aantal andere landen al gedaan. Ja, daar wordt het heel ingewikkeld. Dus wij moeten zo snel mogelijk proberen uh, zo onafhankelijk mogelijkheid te zijn. ...onafhankelijk mogelijk zijn. En dat ja. betekent dat je ook uh, militaire bepaalde capaciteit moet hebben. Uh, we weten uit de geschiedenis wat er gebeurt als landen niet investeren in Defensie. Hé, hey, uh, trouwens, er is één lichtpuntje te melden, hoor. En dat, dat, ja. dat vind ik dan wel weer fijn op het gebied van uh, Defensie en leger. Want de uh, minister van Defensie die vaart gezellig een stukje mee op de gay pride. Nou, daar bent u toch ook uh, wel erg pride op, neem ik aan, toch? Is toch enig? Is niet enig? Nou, laat ik zo zeggen, mijn persoonlijke mening is dat... voor mij hoeft dat allemaal niet zo... Uh, oh, u bent integreren. tegen de homo? Nee, helemaal niet, helemaal niet. Maar ik uh, U bent uh, tegen uh, boottochten? Nee, ook niet, dat vind ik U ook wel mooi. U bent tegen blote mannen op boten? Hmm, dat ben ik ook niet tegen, maar... Uh, bloot niet de minister gewoon... van Defensie op de boot? <laughs> nee, ook helemaal niet, dat vind ik zo ook... Wat is het probleem dan?! En haar voorganger, de staatssecretaris van Defensie, deed ook. Ik vind gewoon dat, dat, dat, je, dat je heel erg voor homo's in de, in de krijgsmarkt kunt zijn. Zonder, zonder die parade waar iedereen zich dan zo nodig moet profileren. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik wil met carnaval loop ik ook niet met een, met een militaire uniform over. Nee, maar waar loopt u dan mee carnaval? Met carnaval ben ik uh, waarschijnlijk... Als piraat zo. Als piraat? piraat? Ja. Vind ik ah, een ja. beetje saai. Ja nee, dat, zeg, dat durf ik gewoon ja. te zeggen. Een beetje saai. Ja. ja vind ik een beetje saai. Maar u, u, u, u heeft zoiets van uh, homo-emancipatie, allemaal prima. Maar dan hoef je niet tegen elkaar aan te schuren op een bootje. Ja zoiets ja, dat lijkt me een aardige ja. Nu we het toch even over enorme raketten hebben die tegen elkaar staan te knallen. Hoe zit het ah. nou eigenlijk met die, met die kernwapens bij, bij, bij Volko? Gaat hij gaat nog weg of niet? Um, ja de vraag is of ze er liggen natuurlijk. Ja natuurlijk liggen ze, dat weet u toch ook wel aan op zich. Dat hebben jullie oh, voorgangers ja. Lubbers en, en. Oh maar Ruud heeft dat toch gezegd? Vannacht? Ja, die hebben dat gezegd. Nou, de cda donten. Nou, het schijnt dat ze er liggen. Ik ga ervan uit dat ze er liggen. Ik ja, weet ik het ook. niet, maar ik ga ervan uit dat ze er liggen. Ik ook. Wat de betreft nog een meerderheid in de Tweede Kamer uh, zou die dingen gewoon uh, weg kunnen. Omdat ze militair geen enkel doel meer dienen. Nee. Er zijn heel veel van dit soort uh, kernwapens, uh, ook in de Verenigde Staten. Maar ook andere landen binnen Europa hebben die. En deze wapens zijn ernstig verouderd. En ja. Investeren uh, of vernieuwen van deze wapens kost meer dan 600 uh, miljoen dollar. En het is een beetje zonde van het geld ook, dus weg te troepen. Ja. En ik ben voor meer geld naar defensie, maar wel voor nuttige dingen. Ja. En uh, dus uh, ons idee is van uh, investeer dat geld nu in andere dingen. U heeft groot gelijk, bijvoorbeeld uh, uh, op een hele mooie militaire boot, van de Cape Pride. Ja, daar gaat er ook geld heen. Nou, dat wordt dan wel een hele mooie boot van 600 miljoen. Ja, die zijn in die, die, die, die, die leernechten <laughs> lekker ingesmeerd met allemaal groene, groene veeg op hun uh, billen. Nou ja, goed. Ja, je het alweer helemaal voor zich. Ja, ik begin helemaal een beetje te fantaseren. Sterker nog. Ik krijg er uh, ja, een beetje warme gevoelens bij uh, hier en daar. Ach, wat dat is ja, ja. allemaal! Maak die uit om in de Iedereen hoor, hoor. Uh, ieders eigen ieder ding. Uh, mag ik u hartelijk danken voor uw bijzondere uh, interessante antwoorden? Uh, dat mag ik zeker. En uh, ja, daar ga ik het... zo slapen. <laughs> gaat, gaat u nog op vakantie? Antwoorden. Ik ben al geweest. Oh, waar, naartoe? waar naartoe? Ik ben in Italië geweest. Oh, in uh, in Toscane, En dat was hartstikke mooi. Ja? Dat was uh, lekker rustig. Uh, ja. Mooi weer, net zoals hier. Ja, Daar had ik niet weggehoeven. Maar ik ben er wel eens helemaal uitgerust. En, uh, en weer. Maar u en kunt er weer later. even tegenaan, een jaartje. Hartstikke ik kan hem weer tegenaan, ja. ja. Meneer Krops, mag ik u hartelijk danken. en slaap lekker. En morgen kunt u weer het uh, land uh, proberen te redden. Dat is ook leuk. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Goeiedag. Dag. Het Haagsgeluid. Ja, uh, nee, knops. Ja, dat was Krops hier. Knops, Knops, Knops. Eh, we hebben het al een tijdje Je hebt knoopsgat en knopsgat. Bon. knoop. Knops knoopsgat. Ze dus hebben knop dus we hebben knop samenvatting. Leo? Ja, nou, ga door. Even. Euh... Kom op jongens, het geldt tijd. Even je kop houden. En ja. ja. Ja, we hebben er al een paar keer over gehad over het pornofilter ...wat de ChristenUnie graag uh, ja, ingevoerd wil zien in Nederland. Uh, we dachten natuurlijk in. van... ...hoe kunnen we nou toch in godsnaam dat pornofilter dan opzijden... ...als dat gebeurt of dat niet? En dan kunnen we natuurlijk alleen maar vragen aan onze ICT-specialist... ICT ...van de echte Jan. Dat is niemand minder dan die Ed. Edje! Edje! Ja, goeie Eddy! Edje, Edje, Edje! Ed! Edje! Ja, we zijn er nog. Ja, precies. Leg het nou eens uit! Wat zeg je Jan? Nou, ja, dat was Leo. Of je het even uit wil leggen hoe oh, zo'n pornofilter oh, oh, oh, werkt. Ja, werkt dat lekker? Ja. Ik bedoel, maakt het dat. Is dat hoe werkt geheil? het? WEO. filter? Uh, niet het woord zelf. Ja, ligt naar ja, welke gebruik. kant het opmerkt natuurlijk, hè? Hoe mag dat niet Leo? Maar, uh, uh, ja, het, uh, het, het werkt min of meer door uh, een, uh, gewoon een lijst aan te leggen van uh, pagina's uh, die je niet meer mag zien. En daarnaast, uh, als we het voorbeeld van de, de Britten mogen geloven, zou er dan ook zo moeten zijn dat uh, Google bepaalde afbeeldingen en sites tegenhoudt. Maar zo simpel is het. Dus als je elke dag de naam van je porno-site verandert, is er niks aan het handje? Uh, dat zou uh, goed kunnen. Maar ja, dan dat is geen uh, ja-precies. Ja, precies. Ja, dat is het uh, alternatieve ja-precies. Ja, inderdaad, precies. ja. Nou, mooi. maar die... ik uh... snap het niet. Oh, waarom snap je het niet? Nou ja, omdat, ik, omdat we nog twee minuten door moeten in dit gesprek. Oh ja, Leo snapt het niet. Kun je het nog even uitleggen? Maar ja, dat zal ook niet één op één uh, zo werken. En het, het erge is natuurlijk dat uh, als er eenmaal zo'n filter op zijn plaats is, dan ja, uh, kunnen ze natuurlijk. Of tenminste, het filter zelf is wel erg genoeg. Maar als dat nog niet erg genoeg is, dan kunnen ze daarnaast natuurlijk nog andere dingen gaan blokkeren. Dus het uh, gaat van kwaad tot erger. Maar om het, kunnen ze zo ook maar een sirene laten afgaan of zo? Nou ja, in het voorstel van Cameron, de christen doet het nu een beetje om het in de publiciteit komen, in de komkommertijd. want je hebt, ik heb daar nog niet echt een heel vastomleid idee bij gehoord, behalve dat moeten wij ook. Maar zoals Cameron het voorstelt, zou dan uh, Google ook aangeven bij sommige pagina's. Hè. Zij tekenen dan over kinderporno specifiek, te, daar komen ze dan steeds weer op terug, maar eigenlijk doen ze heel veel soorten porno. Van hey, je komt heel op een pagina waar je eigenlijk niet op mag komen. Hey, Ed, en je bent uh, niet zo heel lang geleden weer vrijgezel geworden. Wat zou er in jouw leven veranderen als, als je niet meer op porno kon kijken op internet? Ja, dat stort helemaal in natuurlijk. Wat zat er dan in? Wat zat er in? Het leven. Ja, nee, ah, uh, nee, daar heb je natuurlijk een ja, punt. Hé, hey, maar in Engeland is het zo dus dat ik je dan, gehad, nee, mocht nee, je porno wel meen, willen ontvangen... Van, dat je dan moet banken, vragen van, van, van ja. wil je dat filtertje eraf halen? Ja. Van, ja. Waarmee je ja, dus kijk. dan aan de overheid dat vertelt dat maar je ja, naar goed. pornografie misschien je misschien kijkt. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat is dus ook ja, stapel, een van de vragen. Sinds, aan Cameron was dus ook van: met name dat je porno wilt kijken en ja. je vrouwen die weet het niet, dan nee. moet je dus even uh, aan je vrouwen opbiechten. Ja, precies. Nog van, uh, ja, precies. Maar Eddie, Edje, Eddie. Kan je ze ook omzeilen, zo'n filter, als die dan wordt ingevoerd? Als de ChristenUnie 76 zetels krijgt. En dan zou het wat meer ondergronds gaan, misschien. Niet direct via gewoon een website, maar als eerste eerst via het gewoon de Pirate Bay en dat soort dingen gaan. Precies, betamax Die natuurlijk in Nederland ook geblokkeerd maar daar kun je wel omheen. Ja, precies. Of via Usenet, dat soort dingen. Of andere netwerken. Ja, precies. Ja. Nou. Van, uh, en, uh, nee, nee, verder ja, dus nog iets dat je denkt van nou... Dus, uh... Nou ja, ik weet niet of je de film Inception uh, hebt gezien ooit, ja. met uh, Leonardo DiCaprio. Ja, met Leonardo DiCaprio, ja, ja, precies. Nou ja, wetenschappers zijn in ieder geval... Uh, oh, je begint echt een nieuw onderwerp nu? Ja, het is een ander onderwerp, niet over uh, even, porno. Ga ik even kijken, op, uh, Kabouter, denk je, hebben we toch geen tijd voor? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. helaas voor. Nee, nee, nee. nee. nee. Nou, ik vind het echt, is de bedoeling in ieder geval. Ja, en dit en, ja, en is niet eens alleen het tijd, gewoon tijd gewoon voor, uh, het, het, het, het maar het maakt Een Videobanden kun je toch gewoon, gewoon, kijken. gewoon kijken, toch? Band ja, ja, de video -band, op, kunnen we ook erop terug teruggrijpen, uh, ja. natuurlijk. Je oude beter-maxjes. Ja, ja. ja. zwart-wit. Uh, we gaan Ed op. Ed, Ed, Eddy! Maar heb je geen filter. Bedankt, uh, we, het is ons allemaal duidelijk. Het is allemaal zo nou, groot, heel dus mooi. Maar uh, ja, dit doen we dus ook niet meer. Nou, Ik hoor uh, wel wat, uh, wat, uh, toch wel wat voor onrustig geluid op de achtergrond. Zo, uh. Ja, Leo, die, dat is een oh, beetje. De, de video -formaten? Nee, maar het wordt een uh, beetje uh, laat uh, voor Leo. Uh, dan begint uh, hij er een je te... Nou, Ed, dankjewel. Doei! Nou, dag, dag. Uh, wacht, dan gaan wij naar het uh, warmste plekje van Europa. Dat is de plek waar onze Dion Graus. Uh, nou, onze Dion Graus. Ja, hij was jou, vorige week te gast. Dion Graus nou, van de PVV, is toch niet helemaal mijn Dion Graus? Hoor. Nee, het Dion Graus uh, van de PVV. Moermeltieren aan het sporten is! Ja, dus de Oostenrijkse Alpen, daar hebben we het over. Vandaag werd een warmterecord bereikt. En nog nooit was het zo warm in de Oostenrijkse Alpen. En we bellen met de oma van de Oompa Loompa, de vrouw van de kutgebouwte dus. Een goede nacht, Oma Oompa Loompa! En ook een goede nacht van meer, Oma Oompa <lacht> Wie geht's, Oma Oompa Loompa? Ja. Wie geht's Hallo? Hallo? Sie kunnen jetzt antwoorden? Hallo? nog een antwoord? Ja, je zou toch verwachten dat ze gelijk in het glits springen en antwoord geven, maar ja, dat is toch een andere generatie. Mevrouw uh, Oompaloompa, het is een beetje warm daar, oder niet? Ja, de Oompaloompa, ja. Ja, maar het is een beetje warm daar. Warm! Daar! <lacht> Sind ze jetzt aan het schwitzen? Of is het niet zo so warm? Hebben ze erko? Hebben <lacht> ze erko? Ich verstehe kein Wort. Ach, so ist das. Nein, nein, nein. Aber Oma opa Loopa, Sie, Sie, Sie, Sie, Sie, In Österreich, ja? es ist verschrecklich warm! Ist das nicht so? Frau Opa-Lumpa! Vorbei ist der Frau opa, Frau opa Werden wir weitermachen auf Deutsch? Ist das vielleicht besser? Ja, auf Deutsch geht's. <lacht> Gut, machen wir dann das auf Deutsch, gell? Äh, ist das jetzt heiß ja. da in die Alpen? Bitte? Ist das heiß da in die Alpen? <lacht> heiß! Müssen Sie schwitzen? Ich sehe kein Wort. Okay, alles klar. Haben Sie schön die Ungraus gesehen? Ja. Mit ihrer Murmertieren? Ja, ja. ja. Ich möchte sagen, ich bin. ich bin jetzt ganz überrascht durch Ihre Geschichte. Achso, ja. Können ja. Sie die ein bisschen kürzer machen? Was? Frau Ubalupa! Ja. Ist da schön noch wieder Schnee auf dem Berg topfen? Schnee! Op de bergtoppen. Auf Wiedersehen op de berg. Ja. Äh, gibt's jetzt mit dem Hitz noch was zu jongen? <lacht> gibt's noch Murmeltieren? Nein. Oh. Na, dit heeft toch geen zin. Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel een... Äh, Frau Opa! Loompa! Interessantes Interviews. Opa, Loompa! Ja. Uh, dan? Was is die wettervoorheersage voor morgen? Die is slecht. Schlecht. En dat was wat we dan zeggen, slecht. Uh, regen, gewitter, storm en drang. Ja. En hagelen? Hagelen ook nog! Hagelen op de in ja, Oostenrijk! Dus, we bellen op naar ja. iemand die geen antwoord geeft overigens, maar dat het de warmste dag in Oostenrijk ooit is en het gaat morgen hagelen. Ja. Also Frau Umbaluba! Sprichst du aus ja. deiner Necke, oder nicht? Was heiß heute oder? Nein! Nein! Das war nicht heiß! So, dann sitzen wir mit der Neighbor. Wir sitzen ein bisschen der Jan, mit diesem äh, Unterwerb. Ich glaube, dass wir äh, den äh, total verkierten haben angerufen. Wollen wir ein totales anderes Unterwerb? Frau Umbaluba! Nein! Slapen ze goed! Goed klap! Oh. Komp de gaat schlafen. slapen! Ja, ja. Want hoog in die Alpen. Daar is het niet plois. Nou. Zullen we iemand mee ophouden? Eh, eh, Slaaflegger sch en hartstikke eh, eh, ja, dank. En bis morgen. En Tjus! koeskotjes. Doei! Ja, Tjus! Chruskot. Echte jammer. Nou, is dit geen hoge ogen gooit? Jongen, jongen. Maar hoe warm was het daarna? Nou? Twaalf functiekratten. Alsof oh, in schatten, in schatten. Een naam moet kort en krachtig zijn. Het liefst één lettergreep, hoogstens twee. Ik noem hem Jan of uh, Leo. Leo. Leo, niks mis mee. Maar er zijn ook ouders die hun uh, kleine uh, Chastiti, Caramel of Sivano Lorenzo noemen. We nou, hebben een namendeskundige opgespoord, meneer Maarten van der Meer van uh, Vernoeming.nl. Die heeft de lijst van de 175 meest opvallende namen van 2012 gepubliceerd. Goedendag, Maarten van der Meer! Goedendag. Alles goed, Maarten! Ja. Zeker. Oh, dat is fijn om te horen dan weer. U bent namendeskundige. Hoe komen we er dus zo bij om namendeskundige te worden? Ik heb zelf een heel uh, gewone naam. Maarten. Nou, nou, van der Meer. nou, nou. Maarten nou, van der Meer? Maarten van der Meer? Ik vind het wat. Ik vind het wel een mooie naam. Ja, Maarten van der Meer. Het allitereert wel goed. Dat dacht ik. Het klinkt mooi, maar zowel de voornaam als de achternaam zijn toch wel heel veel. Ja, je hebt gelijk ook geen reet aan jouw naam. Maar goed, wa waarom ja, namen? En daardoor ben de... ik geïnteresseerd geraakt in namen die uh, wat minder vaak voorkomen. Dus voornamelijk vreemde voornamen en vreemde achternamen. Ja, u heeft natuurlijk een lijst gemaakt met vreemde voornamen. Ja, want u bent van vernoeming.nl, hè? Ja. En uh, kunt u de top 5 even opdreunen voor ons uh, eenvoudige burgers? Nou, de vreemdste kindernamen die in 2012 in Nederland aan een kind zijn gegeven... ik ga er gewoon een paar noemen. Ja. Uh, Fokje, Fokje. Rolex, Rolex, Rolex, Ricardo Boy. Waarom Ricardo zit je nou alles te herhalen? Die man kan het toch, dat is toch duidelijk genoeg? Begin nog maar eens een keer. Sorry, uh, uh, Maarten van der Meer. Uh, sorry. Maarten, ga je gang. Met excuses van Jan. Ja, maar dat, uh, dat was niet nodig. Dat, dat herhalen is er helemaal nergens voor nodig. Nee. Alsjeblieft nog één keer. Nog één keer. Dus opnieuw beginnen? Ja. ja opnieuw beginnen met Fokje en daar een okay. Rolex. En daar Ricardo Boy. Fokje. Fokje. Rolex. Rolex. Ricardo Boy. Ricardo Boy. Maar ook, uh, Adolf, maar ook of Adolf. Osama komt voor. Wie? Ja. Was de laatste? Osama. Osama. Nee. Dit Mijn. jaar nog? Ja. Dit jaar nog? In Nederland. 2012. In Nederland. En, en die zijn ja. geaccepteerd. Dat is geaccepteerd. Hoe, hoeveel Osama's zijn er dan geboren in Nederland in 2012? Volgens mij zijn dat er, ik zal heel even kijken. Ja. ja. Er zijn in 2012 Nou, Trump ja. drie Osama's geboren. Jezus, dat is wel veel! Osama lazer. En... Ja, het is natuurlijk een bestaande Arabisch... Uh... Ja, ja heb Paulijn ja, ook. Ja, en, het, ik en Adolf is ook een bestaande Duitse naam. En hoeveel Adolf, Adolf ik zijn er bijgekomen? Adolf is op zich ook wel een ja. gezellige naam. Hoeveel Adolf zijn er bijgekomen? Nah. Er is één Adolf geboren in 2012. En hoe heet die van zijn achternaam? Dat weet ik niet. Het zal geen Hitler zijn, want die achternaam bestaat in uh, Nederland niet. Maar dat is toch maar, wel maar een beetje... Is die, die achternaam in, in Oostenrijk bestaat die gewoon weer wel, hè? Hitler, achternaam. In Oostenrijk uh, bestaat de achternaam Hitler nog. In Amerika komt het ook uh, voor. Er zijn mensen die hem nog zo heten. Ja. ja, prachtig. Maar mijn vraag was eigenlijk... Uh, die ouders die dan hun kind Adolf noemen... is dat normaal? Nou, dat is natuurlijk niet echt uh, normaal... De naam Adolf is, nou ja, vanaf de jaren 70 eigenlijk heel snel binnen populair. Hoor. niet direct Hoe kan na de dat? Oorlog. Hoe kan dat nou? Niet direct na de oorlog, toen niet. Nou, van tot de jaren 60 werden kinderen heel vaak vernoemd naar hun ouders. Als opa dan Adolf heette, oh ja. dan werd zo'n lief ook gewoon zo genoemd. Oh ja, ondanks dat er wel een klein akkefietje is geweest voor die tijd... Ja, met één meneer die Adolf ook heette. Men vond toch de verwijzing naar opa belangrijker dan die uh, meneer in Duitsland... Ja. die toevallig ook zo heette. Maar we zijn Oostenrijker in Oostenrijk ja, inderdaad. Maar, ja. Dat maakt niet uit. Maar, uh, maar, maar daarom heet jij Jan dus. Ja. Uh, ja, mijn vader heet ook Jan en mijn opa heet ook Jan. Waarom nou. dus, vraag je dit dan? Ja, ik moet toch wat vragen aan Maarten van der Meer. Maarten, heb, uh, heb je ook zelf, behalve dat je dat genoteerd hebt... Heb je, ook, heb je ook nagevraagd aan die mensen waarom ze hun kinderen zo genoemd hebben? Of uh, gaat je onderzoek zo ver niet? Nou, in bepaalde gevallen weet ik dat wel. Het, uh, sommige namen die voor ons heel raar klinken zijn... In andere talen natuurlijk wel normaal. Zo ook Fokje. de naam Rehab die je is gegeven. Rehab, voor ja. je nog wel eens. Dat is eigenlijk een no, Arabische ja, naam, Rehab no, no. of zo. Ja, ja. Ja. Maar in Nederland klinkt dat, of in het Engels klinkt dat ergens vreemd. Ja, en dat... Fokje is gewoon een Friese naam, toch? Ja, toch? Fokje is een ouderwetse Friese naam, net als Befke en Tietje en dergelijke. Befke en Tietje? Ja, die bestaan ook. Ah, Befke. Befke en Tietje en Fokje Modder. Ja. Fokje Modder bestaat echt, ja. Ja, en Tietje en Befke. Ik kwam ook een echtpaar tegen bij onderzoek. De man heette Fokke en de vrouw heette Tietje. en ze tegen een dochter, Befke, in de 19e eeuw. Ja, waarom niet? Nee Befke. ja, toen, dat toch, toen vond T niemand dat vreemd, maar tegenwoordig uh, worden toch wat minder kinderen zo genoemd dan vroeger. Neemt, ja. dus, uh, neemt u tot echtgenoot? Dus neemt u tot uh, en, en uw huwelijksplecht met Befke en dan zie je hem zo'n zo, zo, zo, zo haar tussen de van vandaan trekken. Ja. Inderdaad. En, uh, edel, uh, heeft u misschien... Uh, in Vlaanderen? Nee, uh, maar ja. van Vlaanderen even toch, Jan. Vlaanderen, ja! ja. Maarten van der Meer, Meer, Meer. In ja. Vlaanderen kunnen ze er ook wat van, hè? Als we jouw site mogen geloven, tenminste. Is dat vorige maand, noem eens even hoe... Dat het gewoon een dubbel mag gewist worden? Ja, dat was heel vreemd. Ik, maak, ik hou voor Vlaanderen op mijn website, vernoeming.nl, elke maand een lijst bij van de vreemdste namen die in die maand uh, zijn gegeven. Ja, dat weten we toch? Dat is namelijk ja, je werk. Ja, dat maar, is zeker mijn uh, ja, hobby. Maar, ja, daar hobby. hebben we het al over gehad. Dat is een hobby. Ja, maar is nog en dat een die voor, nou, ik er inderdaad voor juni een, zet, een fenne zegt, dubbel mag gewist worden tussen. Een fenne dubbel mag gewist worden. En, en heb je uitgezocht waarom dat was? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat een administratief uh, foutje is geweest. Ik kan me niet voorstellen dat ouders en kind serieus dat zo hebben dat, genoemd. Dat er gewoon fenne, ah. dat fenne daar twee keer stond en dat er achter... dubbel mag gewist worden. Maar het staat precies. zo in de burgerlijke stand ingeschreven. Het staat wel officieel zo ingeschreven. Nou, fenne, fenne dubbel leuk, mag gewist uh, worden bovenkomen. Je vergeet het aan te trekken. Maarten van der Meer, ben je er nog? Maarten van der Meer. Hé, hey, uh, zeg Maarten. Uh, ja. Nu had Emil al in 2001, die wilde zijn kind uh, Chacalotte noemen. Uh, dat mocht niet. Hè? Nee. En waarom mag je dan wel uh, je maar kind... Waarom mag je zo hard? Ja, weet ik niet. Omdat ik toch denk dat de Maarten van der Meer rah, toch last van zijn oor heeft. Ja, nu wel, ja. Patrick Boy noemen. Ja, waarom mag Chacalotte niet? Waarom mocht het niet? Je mag in Nederland je kind bijna elke voornaam geven die je maar wilt. Maar namen die ongepast zijn, worden geweigerd. Ja, want dus het ongepast ongepast is ongepast aan is Ja, huh? precies. Dan is Adolf niet ongepast en tschakalotte wel. Nou, ik vind het een beetje een raar verhaal. Ik vind het wel een leuke hobby. Het is zeker een hele interessante ja. hobby. Je komt er zelfs veel tegen. Je spreekt met mensen. Je komt natuurlijk de vreemdste namen Oh, je spreekt met mensen. Dat vind ik ook heel interessant, ja. Nee, maar ja. je hebt natuurlijk ook heel veel vakken waar je dus de hele dag je smoel moet houden. Die meneer vertelt gewoon even wat, Jan. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Gewoon even wat. Als je, nou... je spreekt heel veel mensen. Heb je zelf kinderen, uh, Maarten? Heb... Godverdomme, Godverdomme waardoor... Maarten. Wil je je telefoon uitzetten? Ja, ik nee, maar Ik heb een toch. En hoe heet die? Do en, maar als we, volgende keer, als we bellen, graag even de telefoon uitzetten. Want zo'n zo bericht tussendoor, dat kan niet. Dan kunnen we toch niet bellen. Hoe heet die dochter? Monroe. Monroe. Wat? Monroe? Manuel? Ja. Monroe. Monroe, zoals Marilyn. Oh. Monroe. Maar dat de achternaam. En Mon dat vind jij normaal? Dat vind ik heel normaal? Nou, ik vind het belachelijk. Nou, die Monroe, die uh, Nee, Monroe dat doe je toch niet? Monroe, bovenkomen. Nee, begrijp nou, hem je een fascinatie voor een rare naam hebt. Je hoe Monroe. heet je vrouw, Maarten? Mijn vrouw heet uh, Pamela. Pamela? Pamela en Monroe. Ja. Hm, en Morten. Voor mij is dit iemand, eh... Uh, nou ja, goed. Eh, uh, Maarten van der Meer. Mag ik jou ontzettend bedanken voor alles wat je verteld hebt. God mag weten wat. Heel graag gedaan. En eh, uh, nou... Uh, ja, maak er iets boos van, samen met Pamela en Moro. Ja, toch? Dat ga ik zeker doen. Heel erg bedankt. Uh, en lekker slapen. Doei, doei. Uh, en mijn excuses. Sorry. Maar oh, dat hoeft toch niet? Nee, heb gelijk ook. Oh, de naneuk. Ja. Yeah. Heeft... Oh, geloof ik. Wie heeft dat in... ooit ge... Wat? Wat zeg je? Wie heeft dat ooit gehad? Nee, ik <kwijls> heb dat dan inzien zo, dat uh, naneuk... Begrijp je nou dat zo'n man niks te vertellen heeft? Nee. Nou, de van de... nou, dat was een beetje het afgelopen twee uur. Uh, ja, dat klopt wel. Ja. Uh, Zat er de in het afgelopen twee uur, beste Jan? Nou, ik vond jou eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, ik ook wel, ja. En ik vond het ook leuk dat we Johan Cruijff aan de telefoon hadden. Dat leek uh, verbazingwekkend uh, goed. Ja, mijn, mijn, mijn, mijn imitatie van G.B. Hilteman is helaas... Ja, uh, nee, die moet helaas uh, komen te vervallen. Misschien volgende week. Uh, ik weet trouwens niet wel of we Heemskerk volgende week al terug is. En zo niet, dan uh, ja, kom je dan weer. Ja, dat kom ik hier. Want ik vond het wel heel gezellig met je. Nou, ja? dat is trouwens niet waar. Ik vond het niet gezellig. Nee, ik vond het ook niet gezellig. Maar zakelijk. Zakelijk was het uh, prima. Uh, die oma van Baloemba, moeten we die nog even bellen? Mm -hmm. Om nog het een en ander glad te strijken. Misschien moeten we daar volgende week. Uh, volgende, volgende week maar even. aanbieden. En. Uh, en ja. Open. Esmeralda Klein Racing. De dus volgende zijn er drie, week de drie gasten, de gasten volgende week. Ja, en ik ga voor Klein, als ik heel eerlijk ben. Ja? Wie is dit? Weet je wie dit is? Wie is altijd de Klein Racing? Nou ja, goed, we zien het dan wel wie het Motocrosser? is Motocrosser. Motorcrosser? Ja, weet nee, komen het. Ze gewoon uit het oostenland. Hey, ik ga lekker naar bed, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het luisteren, voor Echte Jan, uh, hier op Radio 1. Ik vond Frits erg goed uh, trouwens. Ja. Goede gast. Frits. Oh ja, Frits ja, ja. En uh, tot volgende week. Dag. Leo, zegt dag. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Uh, Frau Umpalumpa, het is een beetje warm da, oder niet? Ja, de Umpalumpa, ja. Ja, maar het is een beetje warm da. Warm. Da. <lacht> uh, is het jetzt heiß, ja. da, die is heiß da in de Alpen? Bitte? Is het heiß da in de Alpen?